Ja, nee, maar, je gaat dus dat blok ga je? Wij gaan toch uh, één blok naar beneden halen. Dan stoppen we dan hier. Ja. We gaan niet verder, want het café zit er nog in. Je gaat over een vier weken verhuizen. Ja. Wij gaan tot. Aan... Maar het café gaat ook weg, daar? Het gaat ook weg om de ja. hoek tot ja. aan de, display, de antenne daar. Oh, tot de nieuwbouw daar? Ja, ongeveer, ja. ja. Tot ja. daar gaat het weg. Ja. En dan uh, deze ja. kant? Ja. De uh, die andere straat, die ja? daar, die gaat ja? tot eind helemaal weg. Uh, die nieuwbouw ook daar? Tot aan. We zijn aan het oud geen nieuwbouw. Oh, dat is helemaal de achterkant ervan. De achterkant, zeg maar, een jaar of twintig geleden hebben we helemaal gerenoveerd. Oké, okay. ja. Dus, ja, ja, ja, ja. Maar in deze, in deze huizen? De Leid, die gaat overal als goed is, twee, drie jaar weg. Zeg maar, oh, Deze ja. huizen zijn allemaal nu. Uh, wisselwoningen zeg maar die meeste, de mensen die daar hier wonen als ja. ze niet uit ze klaar dan gaan ze dan uh, ja. ja ja ja, ja. Nee, maar dat is in ieder geval tijdelijk bewoond dan ja uh. of die mensen sommige gewoon ja. dat is al jaren en dat weet ik niet. Ja. Ja.